Uur. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schot van 21 is in Edinburgh tot levenslang veroordeeld... voor de moord op kunstenaar Jeroen van Nijhof. De Nederlander woonde en werkte in de stad Dundee. In mei had hij de dakloze en drugsverslaafde schot... bij hem thuis uitgenodigd om samen drugs te gebruiken. Ze kregen ruzie en van Nijhof werd 19 keer gestoken. Van zijn levenslange straf moet de schot minimaal 15 jaar uitzitten.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 omdat de dader een rugzak met onduidelijke inhoud had... werd het treinverkeer stilgelegd en het stationsplein ontruimd. Later bleek dat er geen explosieven in de rugzak zaten. In Amerika heeft een dakloze een rechtszaak gewonnen... tegen een stel dat geld voor hem had ingezameld. De wervingsactie op internet had meer dan 400.000 dollar opgebracht. Maar het stel wilde dat geld niet aan de dakloze geven... uit angst dat hij er drugs voor zou kopen. Ze kochten wel een camper voor hem. De rechter heeft nu bepaald dat de rest van het geld... op een derdenrekening moet worden gezet... waarover de advocaten van de daklozen zeggenschap hebben. Het weer. De wolkenvelden lossen geleidelijk op. Het wordt een koude nacht met minima van 4 tot 10 graden. Morgen is het vrij zonnig en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is René Pacit van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Kom I do every night is speak to you I than before and if you could only let it be you will see Barbra Streisand.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 Stop. Spark of my burning desire. You know me so much better, baby. Get together.